7 uur. Jeroen van Kammer, het NOS Journaal. In België mag vanaf 9 juni weer worden geknuffeld en gezoomd... door mensen die bij iemand op bezoek gaan. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen... worden de regels versoepeld. Meld om op VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open... en mogen terrassen langer open blijven. Samenkomen is weer toegestaan met een maximum van 50 personen. Ook in Nederland gaat het beter. Vandaag zijn bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de IC's liggen voor het eerst in vijf maanden minder dan... 500 coronapatiënten. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden. meldt om op Brabant. De waterleidingmaatschappij heeft rond 4 uur een NL-alert verstuurd. Het advies is om het water voor gebruik eerst te koken. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen, is niet bekend. De bacterie kan leiden tot klachten als diarree, misselijkheid en overgeven.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 Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën, maar onderzoekt wel of er nog juridische mogelijkheden zijn om de therapieën aan banden te leggen. Dat schrijven ministers Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden vroeg de Kamer om een verbod, maar volgens de ministers is nu het nieuwe kabinet aan zet. Het weer, zonnestapelwolken wisselen elkaar af. Vanavond verdwijnen de wolken en koelt het af tot een graad of 6. In het noorden kan lage bewolking ontstaan. Morgen wordt op veel plekken een zonnige dag met een zwakke wind. Het wordt van 18 tot 23 graden. Dit was het NUW journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB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 Kom jij met de klap Misschien is het beter zo Maar we waren toch al Zeg me wat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 Bepalen, daarin ben je vrij Het spel begint en dat het einde is gegeven Maar blijft het blijft erbij Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties Voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Oh, ik kan het niet bevatten Waar ik ben, ik hier ben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 dat het beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Ik wil nog langer zonder jou te zijn. Maar dan toch, wat denk je laat ik gaan? En toch je tranen. meer de stappen die je neemt, ha. Huh? Ik denk dat het eten is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel een En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het eten is. Dit is je allerlaatste kans, schat. Love is sleep. In the crowd Other girls they gather around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 Like Mick Jagger I'm talking about Everybody getting drunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if be getting too drunk, drunk Now we go till they kick us out, out The police shut us down, down Police shut us down, down Police po, -po shut us down Don't stop making